Goedemiddag, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Lodewijk Asscher stapt uit de Tweede Kamer. De PvdA-leider stopt na de verkiezingen, zegt hij in een filmpje op Facebook. Ik zal mijn mandaat als gekozen volksvertegenwoordiger uitdienen... maar stel me niet opnieuw verkiesbaar. Het heeft te maken met de toeslagenaffaire. Die zorgde voor grote drama's bij ouders die onterecht als fraudeur werden bestempeld. En soms enorme bedragen moesten terugbetalen. Asscher was in die tijd minister van Sociale Zaken. En neemt nu dus zijn verantwoordelijkheid, vertelt collega Wilco Boom in Den Haag. Er wordt te veel over zijn rol gediscussieerd. En niet over hoe Nederland eruit moet zien na corona... En daarvoor legt hij dus het lijsttrekkerschap neer. Ook het kabinet heeft het er lastig mee. Er is een kans dat de ploeg van premier Rutte morgen aftreedt vanwege de toeslagenaffaire. Heb jij nog niet doorgegeven of je orgaandonor wilt zijn? Mogelijk staat er nu geen bezwaar achter jouw naam. De nieuwe donorwet regelt dat, vertelt deze arts. Mensen van 18 jaar en ouder die worden als ze nog niet in het donorregister staan... benaderd met een brief om te vragen om hun keuze te registreren. En als ze dan nog niets hebben ingevuld, dan krijgen ze een brief... dat ze met een uh, geen bezwaar in het donorregister worden ingeschreven. Tussendoor krijg je ook nog een reminder. Zo'n 9 miljoen mensen hebben hun keuze inmiddels laten vastleggen. En van de rest wordt nu stap voor stap geregistreerd dat ze in principe donor zijn. Je kunt je keuze trouwens wel op elk moment wijzigen. En dit op de achtergrond horen als je lekker druk aan het werk bent achter je laptop. Ja. Voor wie thuis de muren op zich af ziet komen en het ook niet meer uithoudt in een vakantiebungalow of een hotelkamer. Boerderij Koezicht in de Beemster heeft nu werkplekken met uitzicht op de koeienstal. En dat is super relaxed, zegt ICT'er Tom. Nou, uh, geweldig. Het is uh, fijn om, uh, om even ergens uh, even weg te zijn van huis. Ja, alleen maar loeiende koeien om je heen. Alleen maar loeiende koeien en de vogeltjes. Juist. Het is heerlijk ontspannend. Het weer in Zeeland, kans op wat regen of natte sneeuw. Maar er zijn ook veel plekken waar de zon flink schijnt. Morgen juist in het noorden kans op winterse buien. Maar ook weer zon. Het wordt een graad of twee. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een vierde op de A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen Purmerend en Afrit -Horen, 20 minuten oponthoud. Dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. Dit jaar bestaat de Wegenwacht 75 jaar. En in die tijd is er veel veranderd. Maar één ding is hetzelfde gebleven.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 Stupid girls, stupid girls, stupid girls, stupid girls. Shut my bra like that. You okay? okay. Up, never giving up, I like doing it my way up En de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS journaal. In de politiek is met begrip gereageerd op het besluit van PVDA-leider Asscher om op te stappen. Zo schrijft premier Rutte dat hij grote waardering houdt voor Aschers enorme inzet voor het land. Farmaceut Pfizer onderzoekt of het coronavaccin ook bewaard kan worden in gewone koelkasten in plaats van in speciale vriezers op min 70. Doordat het vaccin nu diep gefroren moet worden bewaard, is het lastig om het kleinschalig te verspreiden. China heeft de eerste coronadoden gemeld in acht maanden. Het land maakt zich zorgen over de stijging van het aantal besmettingen. Gisteren werden 115 gevallen geconstateerd, het hoogste aantal in vijf maanden. Het weer, wolkenvelden in het noordoosten, misschien even zon. Het blijft vrijwel droog, alleen in Zeeland kan wat regen of natte sneeuw vallen. En het wordt een graad of drie. before we become Me, it's about time Want You're hurting Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah Still you choose to play the part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 Yeah, I got it used. I messed up in a in you